Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Dakdekkers hebben hun handen vol. Ook na Storm Franklin gisteravond is er weer veel schade... De meeste reparateurs hadden hun agenda voor de komende dagen al aardig vol zitten... na storm Younes van begin van het weekend. Zoals deze dakdekker in Maarsenbroek bij Utrecht. Het is bijzonder druk onder de dakdekkers. Het is, vanaf vrijdag eigenlijk is het extreem. Ja. Uh, veel daken die wij eraf, dakpannen, uh, regenpijpen die hangen los. Ja. En uh, ja, we hebben onze, onze handen vol eraan. Ik zie, als ik even naar links kijk, zie ik het dak van twee huizen naast ook eraf liggen. Ja. Dus uh, werk volop. De verzekeraars komen vandaag met een schatting van de schade. Ze verwachten zowel een record in het aantal meldingen als in het totale schadebedrag. Na een grote brand op Kaag-eiland bij Leiden zijn 20 huizen onbewoonbaar. De brand leidde gisteravond op in een appartementengebouw. Door de harde wind duurde het heel lang voordat de brand weer het vuur onder controle had. Eén bewoner wordt nog vermist. De hulpdiensten zijn bang dat hij de brand niet heeft overleefd. Het treinpersoneel van de NS kreeg vorig jaar bijna 750 keer te maken met bedreigingen en geweld. Dat is 20% vaker dan het jaar ervoor. Conducteurs of stationsmedewerkers werden bijvoorbeeld gespuugd of geslagen. Het gebeurde vaak als NS-mensen op de politie moesten wachten omdat reizigers geen kaartje en ID bij zich hadden. De NS wil daarom zelf de identiteit van overlastgevers kunnen checken. En de Nieuw-Zeelandse voetbalster Michaela Moore zal de wedstrijd tegen de Verenigde Staten niet snel vergeten. In de eerste helft van de Interland maakten ze een perfecte hat-trick. Drie doelpunten achter elkaar, eentje met links, eentje met rechts en eentje met het hoofd. Enig minpunt, ze waren allemaal in eigen doel. Enig minpunt, ze waren allemaal in eigen doel. Meer dan drie eigen doelpunten werd het niet, want Moore werd al voor de rust gewisseld. Ook zonder haar goals zou Nieuw-Zeeland waarschijnlijk wel hebben verloren. Het werd uiteindelijk 5-0 voor Amerika. Het weer nog vanochtend op sommige plekken nog wat zon. Later trekt het wel dicht en gaat het regenen. Het wordt max een graad of 8 en kan opnieuw flink waaien. Morgen meer zon en minder wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Hele, hele, hele goede morgen. Zandvoort heeft het voor de Westkust. Dit is Zie.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 Afsluitende vraag over het Booreiland. Een tijdje geleden hebben ze een boor voor de kust neergezet. en um, Dat doet al een tijdje en, en nu gonst het in Zandvoort wat daar nou aan de hand is. Alleen, kunt u daar wat over vertellen? Ja, dat kan ik uh, vertellen. Uh, dat Boor-eiland is daar geplaatst. Dat staat 11 <tie> meter buiten de kust. Ik uh, maar kan het elke dag zien als ik wakker word. Uh, het is heel zichtbaar...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 Je krijgt gelijk gebeurt. allerlei resultaten. Ja, meteen allemaal meldingen natuurlijk. <laughs> nee, uh, dat is daarop te vinden. Op Instagram zijn we te vinden, Sandvoort Kiest, uh, Facebook en zelfs ook op Twitter. Uh, als u denkt: van Ik zit op Twitter en ik vind het leuk om daar ook voor te volgen, ga dat doen, want daar hebben we zeker nog wat mensen nodig. En de hashtag uh, Sandvoort Kiest dan natuurlijk. Filmpjes zijn te vinden via Zandvoort Inside. Radio is te vinden, nou, dat uh, luistert u nu naar.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 Zo dom. Oh, wat een dom op? Waarom zijn de bananen? Polymanliep, man, statistisch, man, tistiek, man, dik, man, tactiek, man, praat, tech, man, techniek, man, zenu, man, zenu, man, zenu, man. Ow! Zenu, man, man, ziek, man. Oh. Oh, je zult ermee. Oh, wat een er Waarom, waarom zijn dat bananen? Waarom, waarom zijn dat bananen? Waarom, waarom zijn dat bananen? Kom.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 Jazeker, ja, ik ben de penningmeester en ik, uh, ik zou even het radiocontact uh, opnemen, dat hadden we afgesproken. Uh, Pieter Heijn van Mechelen is uh, de nieuwe voorzitter, we hebben pas een bestuurswisseling gehad. Uh, Oké, okay. ik had gisteren meneer Tromp aan de lijn en die zei tegen mij, dat wordt meneer van Mechelen. Maar met u is het natuurlijk ook goed, want de penningmeester is, is wel de belangrijkste van uh, Classic Concert. Uh, ik, ik moet op de centjes letten, <laughs> Ja. Dat is wel belangrijk. Het is heel belangrijk.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 Bye. Uh -huh.